11 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Alle Nederlanders in Jemen moeten dat land zo snel mogelijk verlaten... dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gisteren werd de Nederlanders al ontraden om het land te bezoeken. Aanleiding zijn onder meer de politieke onrust... en een verhoogd risico van terroristische aanslagen. Van de zes Nederlanders die op de Nederlandse ambassade... in de hoofdstad Sanaa werken, blijven er vier achter. De ambassadeur in Australië, Annemieke Ruigrok, betreurt het dat haar e-mail over Geert Wilders anders uitgelegd kan worden dan ze bedoeld had. In die mail van begin februari verzocht ze consuls en hun medewerkers om niet naar bijeenkomsten te gaan waar Wilders die maand zou spreken. De PVV-leider heeft minister Timmermans om opheldering gevraagd. Nu zegt de ambassadeur dat ze bedoelde dat consuls en hun medewerkers wel als privépersoon naar Wilders mochten gaan. De politieke crisis in Tunesië breidt zich uit... nu de grondwetgevende vergadering het werk heeft opgeschort. Volgens de voorzitter van de raad moeten de gematigde islamitische regering... en de seculiere oppositie eerst met elkaar in gesprek gaan... om hun problemen op te lossen. Sinds de moord op de belangrijkste link linkse politicus Brahmi en jullie... demonstreren aanhangers van de oppositie vrijwel dagelijks tegen de regering. Tientallen leden van de grondwetsraad legden vanwege de aanslag het werk neer. In de grondwetgevende vergadering waren ruim 200 politici bezig... om een nieuwe grondwet voor het land te maken. Dat was nodig na de val van dictator Ben Ali in januari 2011. In Damaskus zijn zeker 18 mensen omgekomen door een autobom... meldde Syrische staatsmedia. Onder de doden zouden drie kinderen zijn. 56 mensen raakten gewond. Het Syrische staatspersbureau schrijft dat de bom tijdens spitsuur een heftige explosie in een woonwijk veroorzaakte... waardoor ook een flatgebouw in brand vloog. De woonwijk staat bekend als Pro-Assad en ligt een paar kilometer ten zuidoosten van Damascus. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. In Iraks hoofdstad Bagdad zijn zeker 35 mensen omgekomen door autobommen... die afgingen op markten en in winkelstraten. Tientallen mensen raakten gewond. De autoriteiten weten nog niet wie er achter de aanslagen zitten. Aanslagen in Irak zijn vaak het werk van sunnitische terreurgroepen... die banden hebben met Al-Qaeda tankopslagbedrijf Otfiel stapt naar de rechter vanwege de eisen die de Milieudienst stelt als aanvulling op de gewone vergunning. Het gaat om het aantonen van de veiligheid van 16 opslagtanks, waarvoor Otfiel eind juni een dwangsom van 800.000 euro betaalde. Volgens Otfiel wordt het bedrijf gevraagd te voldoen aan vergunningseisen van 2002, terwijl ze zich nu aan veel nieuwere richtlijnen houden. Arjen Robben en Robin van Persie zijn niet meer in de race... om Europees voetballer van het jaar te worden. De UEFA heeft bekendgemaakt dat het gaat tussen Lionel Messi... Frank Ribéry en Cristiano Ronaldo. Robben en van Persie stonden op de lijst van 10 kanshebbers. Op 29 augustus wordt de Europees voetballer van het jaar bekendgemaakt. Dan het weer. In het oosten kan nog een bui vallen. Morgen veel bewolking en mogelijk flink wat regen. Vooral namelijk in het oosten en het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Wat heb jij op je brood? Filet Amerika. En jij? Zullen we ruilen? Nee, Filet Amerika is duurder. Daar wordt heel het gezin een stuk zakelijker van. De Auris TS. Een nieuwe wagon van Toyota met maar 14% bijtelling. Vanaf 122 euro netto bijtelling per maand. Ik ga naar Management omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur 's avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl, gewoon meer. Gute Nacht, Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette een laatste glas in steen. Dit is Met het Oog op Morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen. Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Jemen is een no-go-area geworden. Dat is heel jammer, want het is er prachtig. Dat kan ik u verzekeren. Onherbergzame woestijnen. Woeste bergen. Wonderschone groene valleien. Scheiks ontvingen ons met veel thee en zoetigheden... in eeuwenoude van zandgebouwde paleizen. En overal volop gastvrijheid. Ja, dat Al-Qaeda heeft veel verpest. Een paddedeuw vanavond in het oog, dames en heren, goedenavond. Een paddedeuw tussen somber en vrolijk stemmend nieuws. Eerst natuurlijk Jemen als brandhaard van terroristisch gevaar. Wat is dat toch voor land en hoe komt het dat Al-Qaeda juist daar weer de kop opsteekt? Dan, ook al triest, de recente hoos aan hotelspringers. Zijn hotels wel genoeg toegerust tegen bedwelmde hemeltoeristen... Is het misschien zo dat drugsgebruikers al gauw denken dat ze kunnen vliegen? Twee ervaringsdeskundigen aan het woord. Hoog tijd dan voor meer opwekkend nieuws. Licht in het heelal. Wanneer scheen voor het eerst een sprankje licht in onze duisternis? Een Nederlander onderzoekt het en vertelt ons hoe. En nog mooier, een bejaarde Zeeuwse pater al 36 jaar werkzaam... onder de armen van Colombia is genomineerd als CNN-hero... 2013 en wel, met ruggesteun van Shakira. Oké, okay. gauw begonnen dus maar. Eerste kranten van Morgen Vroeg, nu het Nieuws van Heden. Dinsdag 6 augustus. Langzaam maar zeker wordt meer duidelijk over de terreurdreiging... waaronder we alweer een paar dagen leven. De Amerikanen zouden tijdens afgeluisterde gesprekken van Al-Qaeda... hebben opgevangen dat een grote aanslag zou worden gepland... De dreiging komt vanaf het Arabisch-Irland-eiland en uit Jemen in het bijzonder. Uh, you know, the threat is uh emanating from and maybe directed towards uh, the Arabian Peninsula, but it is beyond that, and that is why uh we have taken some of the actions we've taken. De aanslag zou ergens in augustus gepland staan. Information suggests that they may focus efforts to conduct attacks in the period between now and the end of August. Diverse landen hebben in Jemen hun ambassades voor één week gesloten, maar je kunt je afvragen waarom Al-Qaeda niet daarna zou toeslaan. Well, they think this is the critical week and they believe that whatever the exact plans were, Al-Qaeda would have to complete the operation or risk getting caught. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft alle Nederlanders in Jemen opgeroepen het land te verlaten. Ook zijn de veiligheidsmaatregelen op Schiphol aangescherpt, zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof. Mede op verzoek van de Amerikanen, ook op de luchtvaartmaatschappijen die naar Amerika vliegen, daar worden extra het aangegeven. Maar het is in alle Europese steden op dit moment het geval. Er zou geen reden zijn om de terreurdreiging in Nederland te verhogen, dat geldt echter niet voor onze zuiderburen. Daar hebben we van geconstateerd dat het echt een dreiging is... die zich specifiek op België richt. En we hebben we in overleg met onze Belgische collega's gekeken... op welke manier wij daar hulp aan kunnen geven. En dat doen we door extra te letten op de treinen die naar België gaan. Het was kort maar hevig noodweer dat gisteravond... een flinke ravage aanrichtte in Zuidoost-Friesland. Deze boer zag het gevaar aankomen. was een strook van 200 meter kwam je aanrollen. Dat waren golven. Maar alles wat ze op een pad mee kunnen sleuren, nemen ze mee natuurlijk. De eigenaresse van een camping echter niet... En ja, hoe, hoe zie je, je ziet het niet aankomen, we wisten het niet. Wel dat er een onweersbui zou komen, maar niet met dit effect. Dus uh, totaal uh, overdonderd. De politie spreekt van een wonder dat niet meer slachtoffers zijn te betreuren. Tenten die volledig zijn weggewaaid. Uh, een boot die volledig getild is in het water. En ook enkele meters verderop weer terecht kwam. Dus ja, het is eigenlijk misschien toch een wonder dat daar niet meer gewonden zijn gevallen. Maar op een camping in Lippenhuizen viel een boom op een camper waar een zevenjarig meisje lag te slapen. Zij overleed. De familie is er natuurlijk helemaal kapot van. Het is natuurlijk een verschrikkelijke schok. En. Uh, uh, het dringt ook nog niet helemaal door. Ik heb ze gesproken en uh, het is heel, uh, heel zwaar. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En naast mij Ewout de Jong, die begint nu zijn overzicht van de kranten van morgen vroeg voor te lezen. RTL gaat de strijd aan op de markt van de betaaltelevisie. Dat is nieuws morgen in het Financiële Dagblad. Door de overname van Videoland On Demand wordt RTL Nederland naar eigen zeggen in één klap de grootste speler... op de snel groeiende markt voor televisie op aanvraag. De videodienst heeft anderhalf miljoen gebruikers. RTL ziet de koop als een belangrijk middel... om een groter deel van zijn inkomsten direct bij consumenten te halen. De belangstelling van mediabedrijven voor betaalde televisie... is sterk toegenomen nu de inkomsten uit televisiereclame afkalven. RTL gaat met Videoland films en series op aanvraag aanbieden... net als UPC, Ziggo, Pathé Thuis en het Amerikaanse Netflix. Voor klanten van Videoland zal er voorlopig niets veranderen, belooft RTL. Tegen het eind van het jaar komen er abonnementen voor ongeveer 10 euro per maand. Chinese artsen vermoeden dat de nieuwe vogelgriep... die al 43 doden op zijn naam heeft... tenminste één keer van mens op mens is overgedragen... Met dat verontrustende nieuws komt het Nederlands Dagblad. Besmetting van mens op mens is de grote angst van wetenschappers... omdat een nieuw virus zich dan razendsnel tussen mensen kan verspreiden. Maar zover is het nog niet, lijkt het. De eerste dode door het nieuwe virus, H7N9, viel in mei dit jaar. Het was een Chinese man die vaak op de kippenmarkt kwam. Hij heeft het virus vermoedelijk op die markt opgelopen. Opvallend was dat zijn dochter ook ziek werd... en nog eerder dan haar vader overleed. Uit onderzoek bleek dat zij precies hetzelfde virus in haar lichaam had. De Chinese onderzoekers denken dat ze het virus heeft opgelopen tijdens de verzorging van haar vader. Ze zeggen dat dit nog niet betekent dat het virus gemakkelijk van mens op mens overspringt. De landmacht mist de leopard tank, meldt Trouw. De zware tank is in 2011 buiten gebruik gesteld... maar wordt nog nodig gemist bij oefeningen. Bronnen binnen de landmacht wijzen er ook op... dat het ontbreken van de zware tank, of een alternatief... bij het Nederlandse leger, ons land, ook aanzien heeft gekost. De legerleiding zoekt dus naar een oplossing. Er wordt volgens Trouw nagedacht over het leasen van Duitse tanks. Wat ook kan, is de leopard's die nu onder het plastic staan... te wachten op een koper, toch weer in te zetten. Zeker nu blijkt dat er ruim 100 tanks op de verzadigde wereldmarkt voor tanks niet te slijten zijn. De Leopard is tenslotte niet geschrapt vanwege een gebrek aan nut, maar vanwege een gebrek aan geld. Dat is er nog steeds niet, maar misschien dat er ergens nog een mouw aan te passen is. Autodieven hebben momenteel een opvallende voorliefde voor Landrovers. Dat staat morgen in spits. Experts zien een explosieve stijging van het aantal diefstallen... van de Britse terreinwagen, van de types Freelander Discovery... en drie types Range Rover. De auto's worden zelfs brutaal van garageterreinen gereden. En de dieven komen soms meerdere keren terug... op een locatie waar ze eerder hadden gestolen. En dat gebeurt bijna nooit. Ook de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit... heeft gemerkt dat er wel erg veel Landrovers worden gestolen zijn er inmiddels tientallen, maar dat valt op... omdat het totale aantal dat in Nederland rondrijdt niet zo erg groot is. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Verzekeraars denken dat er op dit moment veel vraag is naar de landrover. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Listen the music up to you Like it's so bad at all You live it up the wall like Ja, op 67-jarige leeftijd overleed componist en toetsenist George Duke in een ziekenhuis in Los Angeles. Hij werkte met vele grote artiesten onder wie Frank Zappa, Miles Davis, Stanley Clarke en Michael Jackson, met wie u hem hier hoorde, op Synthesizer in het nummer Off The Wall uit 1979. Uh, goedenavond, Paul Haerts. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en nu Nederland... roepen hun onderdanen op Jemen te verlaten. Ook de meeste diplomaten verlaten het land tijdelijk. Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans... besloot vandaag eh, de Nederlanders te vragen weg te gaan... in verband met de politieke onrust en de dreiging van aanslagen. En tegenover NOS-collega Martin Bink... lichtte hij zijn besluit als volgt toe... We hebben vandaag weer informatie gekregen, ook via uh, onze veiligheidsdiensten, dat er uh, een uh, gevaar is voor geweld uh, in Jemen. En uh, alles afwegend leek het mij verstandig om mensen op te roepen om het land in ieder geval tijdelijk te verlaten. Is er verhoogd risico op terroristische aanslagen? Ja, dat risico is er inderdaad. Uh, en uh, ik vind het dus verstandig als mensen tijdelijk in ieder geval uh, niet in Jemen zijn en pas weer teruggaan als dat risico uh, minder is. En is er sprake van een gerichte dreiging tegen die Nederlanders? Er is geen sprake van een gerichte dreiging tegen Nederlanders. Het gaat veel meer om een algemeen beeld van dreiging tegen westerse doelen in Jemen. Om hoeveel Nederlanders gaat het? Er zijn op dit moment ongeveer 40 Nederlanders in Jemen. Dat is inclusief het ambassadepersoneel? Dat is inclusief het ambassadepersoneel en ook de ambassadestaf gaan we enigszins inkrimpen. We gaan terug naar vier mensen. En komt er een evacuatie? Er komt geen evacuatie. Er zijn op dit moment nog voldoende mogelijkheden om, uh, om het, uh, een commerciële uh, maatschappij uh, Jemen te verlaten. Kunt u eens schetsen hoe gevaarlijk is het op dit moment in Jemen? Ja, dat is heel concreet niet uh, in te vullen. Wat we zien is een toeneming van geweld. Ook uh, intern is er meer uh, spanning in het land. Er uh, zijn aanwijzingen dat... Uh, uh, Al-Qaeda uh, plannen zou hebben om in de regio uh, aanslagen uh, te plegen. En dan denk ik met name aan Jemen. En dat alles bij elkaar geeft een, een, een dreigingsbeeld... dat in ieder geval ernstig genoeg is... om Nederlanders dringend te adviseren Jemen uh, tijdelijk te verlaten. Ja, tot zover minister Timmermans, Paul Aarts, uh, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. U kent het Midden-Oosten goed. Vindt u dit een verstandige oproep van Timmermans? Ja, lijkt me wel. Ik vind dat je de berichten uit de Verenigde Staten wel serieus moet nemen. En dat je dus uh, zoveel mogelijk uh, behoedzaamheid, voorzichtigheid in acht moet nemen. Hè? Better safe than sorry, zeggen ze nou wel. Ja. Dus uh, ja, neem maar alle maatregelen die je kunt nemen. Ja. Ja, de, de Verenigde Staten noemen het dreigingsniveau nu uitzonderlijk hoog. Dus ja, moet je eigenlijk zeggen dat het realistisch is... om inderdaad rekening te houden met aanslagen? Ja, kijk, dat weten we niet. Dat weet de nee. minister ook niet. En dat weten de Amerikanen ook niet. Alleen, ja, ze hebben iets opgevangen. Iets. We weten niet precies wat dat is. Dat zullen we ook nooit te horen krijgen, natuurlijk. Maar ja, ik mag aannemen dat dat iets wel iets serieus is geweest en dat er misschien wel iets gaat gebeuren... maar ja. voor hetzelfde geld gebeurt er niets. Nee, maar die ongewisheid is juist ook altijd... er wordt nu gezegd dat dat doen we. En andere, sommige ambassades gaan 12 augustus weer open. Ja, ja. uh, Al-Qaeda hoort ongetwijfeld ook van al deze voorzorgsmaatregelen. Ja. Je kunt dan stellen Al-Qaeda die aanslagen ook maar eens een weekje uit... Ja, dat kan gebeuren. Het, het is totaal onvoorspelbaar. Dus hier kun je eigenlijk weinig zinners over zeggen. Ja, in dit geval zou het uh, verhaal in de wereld zijn gekomen... de dreiging uh, doordat de topman van Al-Qaeda... persoonlijk opdracht zou hebben gegeven tot aanslagen. Is dat iets ja. uitzonderlijks in de geschiedenis van Al-Qaeda? Oh, nee, helemaal niet. Nee, Ayman al-Zawahiri, die ja. dus ergens in Pakistan zit, heeft nu blijkbaar contact gehad met zijn uh, Leidsman in Jemen, uh, uh, Nasser al Wahishi En heeft wellicht dus gezegd van... misschien wordt het weer eens tijd om iets te ondernemen. Ja. Uh, maar dit soort boodschappen zijn regelmatig gekomen vanuit het... Uh, ja, je mag niet zeggen commandocentrum, want Al-Qaeda heeft niet meer echt een centrum. Nee? Maar, nee. Het is een nee, nee. Veelko veelkoppig monster. Ja, dat, ja die, dat beeld mag je wel gebruiken, ja. ja. ja. Nee, Al-Qaeda is enorm versplinterd na, na 9-11 en na de oorlog in Afghanistan. En uh, we hebben nu heel veel kleine Al-Qaeda's um, die over de hele wereld verspreid zitten en die wel of niet met elkaar communiceren... en die niet per se afhankelijk zijn van die ene man die daar in die bergen zit. Nee. Maar soms uh, wordt het gezag van die man wel erkend... en in dit geval weten we dat dat zo is. De man in Jemen die ziet Henry uh, uh, als zijn grote leider... dus hij neemt van hem wel uh, opdrachten aan. Ja. Ja. En, en is dat illustratief voor de positie van Al-Qaeda in Jemen... Jemen is in die zin wel uitzonderlijk. Wat ik net zei, dat uh, het, het, het leiderschap in Jemen... Uh, ziet echt uh, Zawahiri als de grote baas van Al-Qaeda. Maar er zijn heel veel andere Al-Qaeda-achtige cellen... of groepen die zich met die naam tooien... Uh, die geheel zelfstandig opereren. Die ja. helemaal niet luisteren naar Zawahiri of naar iemand anders... maar gewoon hun eigen uh, plan trekken. Maar ik bedoel eigenlijk, hoe, hoe komt het dat groeperingen als Al-Qaeda zich juist in, in Jemen nu zo manifesteren? Oké, okay. dan had ik de vraag niet helemaal goed begrepen. Um, we moeten ons goed realiseren, en dat vergeten mensen als ze vandaag de dag naar het nieuws luisteren, dat Al-Qaeda in Jemen al sinds 1992 uh, werkzaam is, actief is. Uh, dus dat is al heel lang. Ja. Alleen. En dat heeft wel te maken met de situatie van vandaag. Ze zijn veel actiever geworden de afgelopen jaren. En met name de afgelopen twee jaar. Sinds de zogeheten Arabische lente is losgebarsten. Daar heeft ook Jemen mee te maken. En dat heeft tot heel veel instabiliteit geleid in het land. Ook ja. binnen het regime. En dat betekent dat het, uh, het centrale gezag in Sana'a, in de hoofdstad. dat toch al minim was wat betreft zijn, uh, um, zijn bereik buiten de hoofdstad dat het centrale gezag eigenlijk helemaal is weggevallen. Dus ja. de ruimte voor anderen, zoals Al-Qaeda... maar ook voor allerlei stamgroeperingen... voor groepen in het zuiden die afscheiding willen... voor groepen in het noorden die afscheiding willen... Die ruimte is uh, sinds twee jaar veel groter geworden. Ja. En het feit dat, dat Jemen het, het armste land van het Arabisch schiereiland is... is dat een factor? Ja, zonder meer. Zonder meer. Niet dat er een, per se een uh, een op één relatie is tussen armoede en terrorisme. Maar um, het komt wel vaker voor in landen die heel erg arm zijn. Of in streken van landen die heel erg arm zijn. En in Jemen houdt Al-Qaeda zich ook op, voornamelijk in de zuidelijke provincies. Uh, en dat zijn inderdaad in dit, ook, in dit geval ook weer de uh, minst fortuinlijke provincies. Ja. Die ook gediscrimineerd worden door het noorden dat de centrale middelen... Uh, vooral uh, naar zich toe trekt. Ja, en dat is dus een voedingsbodem voor... Dat is zonder meer een voedingsbodem. En dat leidt er ook toe dat er dus wel... redelijk makkelijk allianties gebouwd kunnen worden... tussen Al-Qaeda-achtige groeperingen en de stammen. Ja, ja u zei het al, uh, Al-Qaeda leek al enige malen verslagen te zijn. Uh, Afghanistan, Irak, Saoedi-Arabië. Maar nu, toch, is dit, is dit een uh, plotselinge opleving... of is het al een tijd in, in opbouw, die nieuwe nee. kracht... Nee, nee, nee. Nee, kijk, inderdaad, je zegt terecht, uh, ze zijn verslagen in Afghanistan, later in Irak. Alhoewel ze nu weer terug zijn in Irak, zoals ze bijna elke dag in de krant helaas moeten uh, vernemen. Ze zijn in Saudi-Arabië verslagen in 2008. En toen zijn, ze eigenlijk, zijn die mannen vertrokken naar Jemen. Ja. En uh, dus sinds 2008, 2009, met name 2009 is eigenlijk het startpunt dat zich Al-Qaeda sterker is gaan manifesteren. Dus we hebben het dan alweer over een periode van vier jaar. Ja. Maar, het wat ik net zei, sinds twee jaar, sinds de Arabische Lente... is er nog meer ruimte gekomen. Dus in die zin zijn we wel een nieuwe fase ingegaan. Ja. Nou, u noemt de Arabische Lente, na Tunesië was het Jemen... het eerste land waar men ja. ook massaal de straat op ging. Ja. Hoe sterk staat de centrale regering daar eigenlijk nog? Um, sterker dan ik dacht aanvankelijk. Um, ik dacht dat die regering wel zou vallen... en dat ook het oude regime van uh, Ali Abdullah Saleh na 33 jaar... Uh, wel vergoed zou verdwijnen dat er een soort regime-change zou komen. Dat is niet gebeurd. Maar de man die nu aan de macht is, uh, president Hadi... Uh, doet wel zijn uiterste best om nog in een soort dialoog te blijven... met de mensen op straat. Dat gaat heel moeizaam, maar die dialoog gaat wel van dag tot dag door. Mm -hmm. Dus in die zin is er uh, niet veel geweld... zoals dat bijvoorbeeld nu in Syrië uh, ja. uh, dagelijks aan de orde is. Ja. Paul Harts, dank voor uw toelichting op de situatie in en rond Jemen. Alsjeblieft. MUZIEK ja. Hier ben ik geboren en laufe door die straat... Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier bei namen. Daumen raus, ik warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir is für mich gemacht. Ik weiß, sie wartet und ich hol sie ab.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 Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Ik heb gescheitert en keiner kennt mijn Namen. Alles gewinnen, beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ik grabe Schätze aus in Schnee und Sand. En Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ik vom Glück verfolgt. En kom terug met beiden Taschen voll Gold. Ik lad die alten Vögel en Verwandten ein. En alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas kochen en wir saufen stout. En feiern eine Woche jede Nacht. En der Mond scheint hell op mijn Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie Peter Fox, House Zee moet een enorme hit zijn geweest in Duitsstalig Europa. Ieder jaar lijken meer jonge toeristen in Amsterdam onder invloed van het een of ander uit het raam van hun hotel te springen zondagavond nog raakte een 22-jarige Zwitserse hotelspringer zwaar gewond... toen hij uit het raam van zijn hotel in het Stay OK sprong. Aan de lijn nu Hans Vuchs, bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland... afdeling Amsterdam, directeur van Hotel Casa 400. Welkom. Goedenavond. Die, die Zwitser moest eerst het hele raam uit de puit trekken... omdat hotelramen in Amsterdam al nauwelijks meer open mogen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Uh, hotels moeten voldoen aan allerlei eisen van de gemeente... om vergunning te krijgen. En uh, daardoor komt het dat er uh, valbeveiliging op zitten... of de ramen helemaal niet open kunnen. Ook vanwege airconditioning of maar een heel klein uh, stukje open kunnen. Dus het is al heel erg moeilijk om uh, uit een raam te komen. Ja. En wat doen hoteliers zelf verder nog zoal... om hotelspringers te weerhouden van zo'n uh, sprong? Nou, Natuurlijk uh, begint het bij goede voorlichting aan je personeel. Uh, de Koninklijke Horeca Nederland biedt heel veel training aan... aan alle hotels, alle hun leden, uh, om mensen die uh, agressief zijn... die problemen hebben met drugs, om die uh, zeg maar, te begeleiden. En uh, wij weten dat die mensen veel aandacht nodig hebben... dat je ze kunt helpen met veel uh, zoete drankjes... dan kalmeren en regelmatig in de gaten houden. Ja. Dat helpt alvast al heel veel. Maar wat er in een hotelkamer gebeurt, als de deur dicht is... en de mensen zijn niet bij de receptie geweest... ja, dan, dan kunnen wij natuurlijk niet alles uh, voorkomen. Maar het klinkt, zoals u het vertelt, alsof u het zelf wel eens hebt meegemaakt. Nou, ik heb het niet zelf in, uh, in een eigen hotel meegemaakt... waar ik gewerkt heb, maar ik heb natuurlijk ook nieuws gevolgd... de afgelopen jaren. En dan moet ik ook wel bijzeggen... dat we in Amsterdam meer dan 10 miljoen overnachtingen per jaar hebben. En we nu praten over zeven gevallen in de afgelopen drie jaar... Ja. Maar wat je altijd leest na uh, ongelukken of een golfje van ongelukken... de Amsterdamse politie wil nu met de gemeente nog meer maatregelen gaan nemen. Kunnen je zich voorstellen dat hotels meer kunnen doen dan ze al doen? Nou, ik, ik kan me voorstellen dat we samen met de gemeente en de politie... nog meer aan voorlichting kunnen doen. Voorlichting, ja. Uh, flyers uitdelen, uh, op de kamers leggen, uh, de toeristen goed informeren. Maar ik denk dat ook de, de handel, detailhandel die de die in die middelen uh, handelt... daar ook natuurlijk een rol in moet spelen. Ja. Dat is waar de oplossing gezocht moet worden, voorlichting. Ik denk voorlichting, dat is de enige manier... want je kunt niet altijd in de, alle hotelkamers aanwezig zijn... om de mensen in de gaten te houden. Dat werkt nou helemaal niet zo. Nee. Aan de telefoon nu August Deloer... van de stichting Adviesbureau Drugs. Goedenavond. Goedenavond. De, de media leggen vaak een verband tussen gebruik van uh, wiet of paddo's... en het ontstaan van een waanidee dat men zou kunnen vliegen... en dus subiet het raam uit moet. Is dat wat er uh, meestal gebeurt? Nou, uh, ik zit nou al vanaf 1970 in dit vak. En uh, wat mij toch iedere keer opvalt is de enorme voorbarigheid... en, en, en de snelheid waarop uh, bij incidenten meteen de conclusie getrokken wordt... dat uh, drukgebruik de oorzaak is. Oké, okay, wat is het dan uh, de oorzaak? Wat zegt u? Wat is dan de oorzaak? Nou, uh, um, in... In heel veel situaties speelt uh, combinatie met alcohol en dan bij deze toeristen speelt vaak ook uh, de, de, de, de drukte van uh, in een paar dagen tijd het genot van Amsterdam uh, zoveel mogelijk uitbuiten. Uh, psychische spanningen, jet lag, 24 uur in een, in, een, in een bus gezeten, met andere woorden uh, spanningen binnen de groep. Met andere woorden, uh, er speelt vaak veel meer uh, dan alleen maar het vingerwijzen naar de drugs. Nou ja, Want maar... dat houdt automatisch meestal in dat er een repressieve beleid komt, dat er in verbieden gedacht wordt. Dus die handrijk van uh, horeca Nederland om meer te doen aan preventie en voorlichting, nou daar kan u mij in vinden. Oké, okay, maar, maar dat wat u noemt het genot van Amsterdam uitbuiten, dat lijkt toch te wijzen in de richting van drugs, of zie ik dat verkeerd? Okay. Alleen, uh, het is niet de, de hoofdoorzaak. Nee, nee. Uh, het kan vaak net dat stukje meegeven. Ik heb het hier een paar weken geleden Open Mijnenstraat meegemaakt. Oh ja? Uh, ja, ook een hotel. En uh, ik zag nog met eigen ogen, zag ik die jongen naar beneden vallen. Ik heb hem nog geprobeerd op te vangen. En uh, een uur later stond het ook op AT5. Er uh, werd zelfs specifiek softdrugs genoemd. Ja. Nou, ik heb nog met het zusje gesproken. Uh, uh, en. Uh, er was wel degelijk sprake dat die jongen John had gerookt... maar hij liep thuis uh, bij een psychiatrische uh, uh, begeleiding. Ze hadden ruzie met elkaar. Dat was al de hele avond uh, speelde. Dat hadden we al eerder geklaagd over, uh, over overlast. Met andere woorden, dat is een van mijn voorstellen... die ik vandaag naar de burgemeester heb gestuurd vanuit mijn adviesfunctie, van dat bij dat soort voorkomende uh, ernstige incidenten... laat me duidelijk zijn, veel meer drugstestkundigen uh, erop afgaan... om de, het slachtoffer, als je nog leeft, of de directe betrokkenen... verder te interviewen uh, wat het aandeel van drugs daarbij kan zijn... om op basis daarvan gepaste maatregelen te nemen. Want dit probleem moet echt beter aangepakt worden. Ja. En uh, uh, daar moet een agressieve reclamecampagne uh, komen naar uh, toeristen... dat ja. ze niet op straat kopen, dat ze, dat ze niet in Amsterdam... voor de eerste keer drugs gaan gebruiken omdat ze denken dat hij alles kan. Nou, zo is er een veelheid aan okay. maatregelen ja. uh, om, om deze ernstige situatie terug te leggen. Ja, over veelheid van maatregelen gesproken vandaag... pleitte de Jellinek verslavingsinstelling, al voor een verkoopbod van... Triptruffels in toeristenwinkels. Goed idee? Nou, kijk, uh, uh, hier, dit is weer exemplarisch. Dat uh, uh, de, de, uh, de paddo en de smart shop, die bestaat al vanaf 1994. En tot op heden heeft de overheid, zowel de lokale als de landelijke overheid... hier geen beleid op ontwikkeld. Oh, ja. Het enige is bij incidenten, hè, wat met het Nemo-meisje gebeurd is in 2008... is een verbod op paddo's. Uh, daarna is uh, de verkoop van Scrocia gelukkig uh, uh, legaal gebleven, want anders zouden allerlei illegale alternatieven op de markt via de straat verkocht gaan worden. Maar ook daar is geen beleid op ontwikkeld. Uh, dus er is een enorme wildgroei ja. aan verkooppunten in de Amsterdamse binnenstad ontstaan. Waarvan ik denk, ja, overheid, je had daar al lang een beleid schenker, in moeten ontwikkelen. Ja. Om, om de okay. impulsaankoop van toeristen van dit product uh, te stoppen, uh, terug te ja. dringen. Met andere Nog even... woorden. Bij de overheid het is het altijd of ja. repressief, uh, dan denken ze dat er oplossing is, of anders godswater over godsakker. Nog uh, even naar Hans Fuchs. Uh, ja. U hoort uh, Auguste Loor, die wil hetzelfde als u eigenlijk. Ja. dus campagnes met wat hij in dit verband nogal uh, <laughs> met een vreemde woordspeling Flyers noemt. Ja, nou, ik, denk dat het, ik ben het helemaal uh, met meneer De Loor eens. Uh, ik denk dat we gewoon goede voorlichting moeten geven. En dat we echt moeten kijken naar uh, de gevallen op zich. En daar uh, betere analyses op loslaten. En niet te snel conclusies trekken. Nou, dan gaan we dat doen, heren De Loor en Vugs. Bedankt voor uw toelichting uh, in zaken de hotelspringers. Graag gedaan. volgen zijn dit? Hoeveel van ik? The night before met zangeres Noemi Wolfs. Wanneer ontstond het licht? Die vraag houdt sterrenkundigen al jaren bezig. En wie weet zal het antwoord komen, mede komen, van Gerde Bruin, verbonden aan het Kapiteininstituut van de Rijksuniversiteit Groningen en aan Astron, het Nederlands Instituut voor Radioastronomie. Goedenavond. Goedenavond. U heeft een Europese onderzoeksbeurs gekregen van. 3,3 miljoen euro. Wat gaat u precies onderzoeken? Nou, we zijn geïnteresseerd in de kleuterjaren van het heelal. Een, ah, een fase... Uh, die uh, zich afspeelde zo'n uh, half miljard jaar na de oerknal, na de Big Bang. Ja. En in die tijd uh, worden de fundamenten gelegd... eigenlijk voor de vorming van, van de eerste sterren en melkwegstelsels, sterrenstelsels zoals hetgene waar wij zelf uh, in wonen met onze zon. En uh, we denken dat dat in, in een tijd gebeurt... Uh, toen het heelal zo'n zo 10, 15 keer jonger was dan nu, ook kleiner was. En omdat dat zo ver weg is... Uh, kunnen we in wezen terugkijken in de tijd? Dus we zien het heelal zoals het was. een half, jaar, een half miljard jaar na de Big Bang. Ja, dat moet we mij als leek uitleggen. We kunnen terugkijken in de tijd. Hoe ja, als... kunnen we terugkijken in de tijd? Nou, kijk, als we naar de zon kijken. dan is het licht van de zon al acht minuten geleden vertrokken. Als we naar een dichtstbijzijnde ster kijken. Uh, die je s'nachts aan de hemel ziet. dan. Praat je al gauw over 10 jaar? Het licht is 10 ja. jaar lang bezig om bij ons te komen. Dus als we het zien, als we het opvangen, dan is het al 10 jaar geleden vertrokken. En zo ga je nog verder. De Andromeda-nevel, dat is een melkwegstelsel als het onze, dat staat op zo'n 2 miljoen lichtjaar weg. Met andere woorden, we zien het zoals het stelsel 2 miljoen jaar geleden was. Nou, als je dat nog verder doortrekt tot aan de rand van het heelal, dan kijken we naar uh, hoe het heelal er toen uitzag, zo'n 13 miljard jaar geleden. En dat is ongeveer de fase waar wij ons op, op Ja, maar ons heelal was dus oorspronkelijk volkomen het donker en, en, en uw onderzoek hoe daar plotseling licht in is doorgedrongen. Ja, zo heb ik het in een persbericht geformuleerd ja. en in wezen. Kijk, het heelal begon als een enorme hete oersoepvuurbal uh, uh, vuurbal uh, en Men heeft daar de benaming Big Bang oerknal voor bedacht. Uh, dat heelal dijde enorm snel uit. En als iets heel snel uitdijdt, dan koelt het af. En zo na een half miljoen jaar, uh, werd het heelal zo koud dat er eigenlijk, uh, een, een, een, een, ja, een halal was met Weinig straling, eigenlijk helemaal niets. We weten over die fase helemaal niets. En dat duurde een hele lange tijd. En toch is er na zo'n half miljard jaar na de Big Bang... He, de Big Bang is ongeveer 14 miljard jaar geleden... Uh, is er toch uh, het een en ander gebeurd. Zo vermoedt men. We weten het nog niet helemaal precies wanneer. En dat gaan we proberen te onderzoeken met onze LOFAR-telescoop. Ja, en hoe gaat u LOFAR? Ah, dat is een Wengelo. Dord, ja, die staat in heel Noord-Nederland. Oh. Uh, maar het centrum, uh, we besturen LOFAR vanuit, uh, vanuit Wingelo. Ja, en, en hoe, hoe is die LOFAR behulpzaam bij dit onderzoek? Nou, LOFAR uh, staat, is een afkorting voor Low Frequency Array. En uh, het is een radiotelescoop, net zoals de Westerbork-telescoop... die werkt ja. op radiogolven. En dat zijn hele lange golven... Die zitten ongeveer op 2 meter golflengte, 3 meter golflengte. Die mensen die naar dit, deze uitzending luisteren, die luisteren op ongeveer 100 megahertz golven van drie meter. Nou, eigenlijk zijn we daar ook in geïnteresseerd. Maar ja, die zijn wat, wat jullie uitzenden, zeg maar, in Loopik of in Smelde. Dat is wat, wat sterker dan wat wij kunnen, kunnen opvangen. Ja. Dus wij wij beperken ons tot de golven die van, van anderhalf tot 2,5 meter. En die komen dus uit een tijd van het heelal. Uh, dat het zo'n 10 zo tot 15 keer kleiner en ook jonger was dan, dan nu. Ja. Ja, dus zei... door onze, tel ja, onze telescoop af te stemmen op deze frequenties... Ja. in wezen meten we alle frequenties tegelijkertijd... Uh, kunnen we iets leren over die hele vroege fase in het heelal. Ja. U zei straks enigszins raadselachtig... er is toen iets gebeurd waardoor er uh, licht doordrong in het heelal. Wat dat iets nou, is, zei u niet... Dat... Not? Nee, dat kan ik wel zeggen. Uh, het is niet zozeer dat het licht doordrong. Uh, wat, wat daar gebeurd is, is uh, we weten dat het heelal vol zit met donkere materie en die trekt aan andere materie. En dat proces dat gaat heel geleidelijk. Uh, zwaartekracht is een, is, een, is een kracht die, uh, die altijd aanwezig is in, in het heelal. En wat er dan gebeurt is dat de materie steeds dichter bij elkaar komt, steeds meer geconcentreerd wordt... En op dat moment uh, kun je sterren gaan vormen. Eh, als de materiedichtheid zo groot wordt... dat er uh, een, een hoge dichtheid ontstaat waarin sterren worden gevormd worden... dat gebeurt ja. in ons eigen melkverstelsel nu ook... dan komt daar een hoop licht bij vrij. Het zijn vooral hete oh, sterren. Die ja. Ja. Je, en, en dat licht, dat, dat, dat licht het heelal op. Dat is het einde van de donkere de tijden, de dark ages, zoals ja. men dat noemt. Waarom, waarom wilt u dit allemaal eigenlijk zo graag weten? Ja, kijk, dit is een fundamentele vraag in de kosmologie. Dat is de studie van de structuur en de evolutie van het heelal. Uh, heel veel mensen zijn geïnteresseerd in hoe dat heelal ontstaan is, uh, hoe het in elkaar zit, hoe het evolueert. En we zijn in de, in de, in de gelukkige omstandigheid dat we eigenlijk uh, in de tijd kunnen reizen... door, uh, door gewoon uh, onze telescoop op een andere frequentie af te stemmen en terug te kijken in de tijd... En dan hebben we wel een speciaal signaal nodig. En dat is het signaal van neutrale waterstof. En dat is wat, die, wat we in Westerbork ook meten. Ja. In ons eigen melkstelsel. Maar Lofar meet dat ook. Maar dan op een veel langere golflengte. Ja, en dit is allemaal uh, zuivere wetenschap. Het is louter om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Ja, daar is niks mis mee, maar het heeft ja. niet ook nog enig praktisch nut of toepassing? Niet, ofzo. Niet, op, niet op korte termijn. Het is inderdaad, zoals u zegt, uh, het is om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. En uh, er zijn heel veel mensen die dat al heel leuk vinden en daar best een euro per jaar voor over hebben. Um, maar het is inderdaad iets wat op korte termijn ons niet zal opleveren. Maar het begrip van hoe het heelal ontstaan is... de oorsprong van niet alleen het heelal... maar ook van planeten uh, leven misschien. Dat gaan we ook in de komende jaren... Uh, met diverse telescopen uh, proberen te achterhalen. Uh, dat zijn uh, ja, fundamentele vragen, denk ik... die, die, die wij als mensen uh, kunnen stellen. En, ja. en als je hem stelt, dan wil je hem beantwoorden. Die, die Europese beurs bedraagt 3,3 miljoen euro. Waar, waar gaat u dat zoal aan uitgeven? Nou, ik heb dus een voorstel geschreven vorig jaar, november... Eh, om dit onderzoek te gaan doen, en dat gaat van een aantal jaren duren... Uh, daar gaan we een team van zeven mensen voor aanstellen. Dat zijn promovendi, uh, beginnende sterkkundestudenten, postdocs en ook uh, specialisten uh, die aan software algoritmes gaan werken. En uh, we hebben ook nog 900.000 euro in dat bedrag uh, voor een hele grote computercluster. Dus zoiets van 80, uh, nou, heel veel zeer snelle processors die uh, alle berekeningen uh, moeten gaan uitvoeren. Die we, die we moeten uitvoeren op die enorme grote datastroom die we die we aan het, uh, aan het verzamelen zijn. Ja, ik zei aan het begin, wie weet komt het antwoord... Uh mede van Gerda Bruin, maar zo is het ook. Want het is teamwork dus. Het is zeker een teamwork. Want we zijn eigenlijk al tien jaar bezig met dit onderzoek in de stijgers te zetten. De, de loopvaarttelescoop heeft in, 19, of in 2003 een subsidie gekregen van het kabinet. We hebben vanaf 2007 hebben we die telescoop uitgerold, zoals dat ze zo mooi heet. Ja. En hij is twee jaar geleden door de koningin geopend. Okay. En sinds vorig jaar werkt hij naar behoren. En we zijn dus zeer enthousiast. En we gaan met volle moed die honderden nachten waarnemen verzamelen waaruit we dat signaal hopen te filteren, zodat we een antwoord kunnen vragen op die vraag van wanneer ging het licht weer aan in het heelal? Want ja. het, het was ooit, bij de Big Bang was het natuurlijk ook heel licht, nee. maar toen was er nog weinig anders. Okay. Uh, maar die eerste sterren en die eerste melkwegstelsels, dat zijn wel fundamentele vragen. Veel succes, Gerde de Bruin, en bedankt. Tot zover Licht in het heelal. Graag gedaan. segundo adejados del mundo y cerquita de mí ay mi bien, como el río Magdalena que se funda en la arena del mar quiero fundirme yo en ti ay, amor, Vuelven weer weer los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y weer weer en las noches del otoño reverdece. Tal como el amor que siento yo por ti Los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. hoe amores, que parece que se acabaría y florece. Ayamores, prachtig, van de Colombiaanse Shakira. Vrijdag twitterde zij een verhaal dat ons allemaal inspireert. Ik stel jullie Padre Cirilio voor als CNN-hero. Cirilio, CNN-held van het jaar. Dat is in werkelijkheid Ciril Swinnen. afkomstig uit Zeeland. Woont en werkt al 36 jaar in de armenwijk La Paz... in de Colombiaanse stad Barranquilla en is nu aan de telefoon. Goedemiddag, Padre Cirilio. Ja, goedemiddag, goedemiddag vanuit het verre, vanuit Nederland. Dank voor uw telefoontje. Ja, u hoorde Shakira? Ik hoorde het niet, maar ik ken het liedje niet van Shakira. Maar misschien kan het zijn dat al een van haar eerdere liedjes is. Ik ken de haar pieces Kalsos Waka Waka, erg bekend van de voetbal, voetballen. Ja. Siega Sordabuda. Behoorlijk bekend hier, ook dat eh, dat zijn een beetje de liedjes die we hier herkennen, maar eh, Shaka is natuurlijk zo universeel. Er heeft zoveel liedjes dat er natuurlijk heel wat zijn die ik niet ken. Ik ben zelf niet zo'n goede eh, zinger, zanger, daar ook niet. Dus het eh, kan uh, wel zijn dat er meteen het ander ontsnapt. Nou, u bent wel een fan van haar, zo te horen. Dat behoorlijk. Be behoorlijk, want het is natuurlijk een barranquise van Barranquilla hier. En eh, ten eerste, eh, haar, haar, haar manier van zingen eh, is uitzonderlijk, is geweldig. En eh, zoals ze dat dan ook nog combineert met haar dans, nou dan raak je helemaal, euh, <laughs> helemaal ja. van, haar, van haar weg. Ja. Het is een geweldige, een geweldige zanger, zangeres. En, en, en ook vooral vind ik het is, ja, eigenlijk de, de, de mooiste, de beste ambassadrice die we eens kunnen, kunnen wensen voor, voor Barranquilla. En zij draagt Barranquilla een heel erg warm hart toe. En eh, dat, dat merk je ook steeds als ze naar Barranquilla komt of als ze ergens is, ze hier in Colombia. Barranquilla blijft haar, haar, ja. haar geboorteplaats. Ja. En, en, en, en ik denk dat ze ook daarom ons waarschijnlijk steunt, eh, omdat ze daarmee ja, Barranquilla kan steunen. Ja, want ze heeft nu uh, uh, verklaard dat ze u persoonlijk graag uitgeroepen ziet worden tot CNN's held van 2013. Kent u haar persoonlijk of kent zij u persoonlijk? Nee, eh, eh, niet direct. Eh, eh, haar persoon ik ken ik niet, maar het is wel zo dat een aantal jaar geleden kwam hier een meneer. Die kwam me bezoeken en die kwam me eh, eh, aanbieden om ons iedere maand eh, wat te steunen met een, een, een klein geldbedrag voor de projecten. En toen hij eenmaal binnen was, zei hij, ja, ik wil dit op straat niet zeggen wie ik ben, maar ik ben de vader van Shakira. En die is hier toen eh, gekomen en heeft ons inderdaad gedurende een aantal jaren eh, eh, gesteund. En ik denk dat... ...Sakira dus via haar vader wel wat van ons gehoord zal hebben. Ja. U woont daar al, al 36 jaar, in, in La Paz. Wat is dat voor een wijk? Ja, La Paz is eigenlijk, laat ik het zo zeggen, dat was toen de tijd, ik ben hier in 1977 aangekomen. Dat was een van de armste wijken, verschrikkelijk arm als meer een sloppenwijk. Dus geen uh, water, geen riolering, geen elektriciteit, geen wegen. Armoede, armoede, miserie overal. En eh, ik was eigenlijk op weg naar, naar Peru, want mijn, mijn, mijn bestemming was eigenlijk eh, Lima, Peru. Maar toen ik hier eh, kwam, ik was op een uitnodiging om hier even voorbij te komen. Eh, na een paar dagen, toen ik hier aangekomen, was hij, hey, maar waarom blijft hij er niet? En toen ik zo zag dat hier nog zoveel te doen was, dacht ik, ja, waarom ik niet? En het is, eh, Varankia is eigenlijk toch wel een, een erg open stad, een hartelijke stad. Want ondanks de armoede voel je hier, hier, hier erg gauw thuis. En het doet dat is ook met mij gebeurd. Ja. Samen met de mensen te zijn begonnen. Ik bestempel mij een beetje als degene die samen met de mensen hierop op weg gaat. en kijkt wat we samen kunnen doen. Ik las dat u daar een bejaardentehuis op poten hebt gezet. Een thuis voor gehandicapte kinderen. Een bibliotheek. Een maaltijdvoorziening voor armen. Vergeet ik nog iets? Ja, ja, ja, er zijn even wat andere dingen. <laughs> Bijvoorbeeld uh, onze bibliotheek, onze, onze volksbibliotheek En het eerste project, het allereerste project... ...dat eigenlijk uh, zijn we begonnen als heel klein, heel arme... Uh, uh, ...op het gebied van gezondheidszorg. En in, 19, uh, in 1980 is dat eigenlijk het eerste project geworden. Dat is een uh, gezondheidscentrum geweest, dat heet uh, Centrum uh, San Camilo. En dat is uh, een, uh, een, een, een, een, een project, een project wat... Uh, via wat we gezien hebben dat als je wilt werken op het gebied van de gezondheidszorg tussen haakjes wij eh, benoemen ons project als samenwerken aan een gezonde gemeenschap eh, je kunt gezondheidszorg, eh, gezondheidszorg niet doen zonder rekening houden met al de andere aspecten nee. bijvoorbeeld eh, onderwijs bijvoorbeeld sport, recreatie, eh, werk eh, eh, eh, water riolering, etc. En, en daardoor zijn we eigenlijk al begonnen om ons met, van alles en nog wat te bemoeien maar steeds met de mensen en ja. daaronder ook rekening mee houden dat de eerste verantwoordelijke in de staat dus wat we eigenlijk doen is steeds beginnen waar we zien dat er een behoefte is, maar ook meteen vragen, maar wie is hier eigenlijk de verantwoordelijke? En dan samen met de mensen werken, soms een beetje strijden, eh, voor de, dat hun rechten ook door de, door de regering erkend worden. Nou en zo zijn we eigenlijk samen al, al een aantal jaren, 36 jaar bezig en inderdaad de wijk, die, de armste wijk van Barranquilla, eh, is nou toch wel een wijk die, laat het zo maar zeggen, die gezien kan worden. Als ik een beetje het verschil aan kan geven eh, tussen hoe het vroeger was en nu, kan ik eigenlijk zo zeggen. Eh, vroeger was hier heel de wijk, al de wijken, was verschrikkelijke armoede, het was miserie. Dan kunnen we zeggen dat er in vier weken heel veel veranderd is. En er is nog wel armoede. Er is natuurlijk nog wel miserie. Maar het is nog een kleine sector van onze wijken, waar we dus ook natuurlijk nog onze aandacht aan moeten besteden. Omdat ook deze mensen een menswaardig bestaan kunnen hebben. Ja, u bent achter in de zestig, maar u zet alle moderne media voor uw werk in: Facebook, YouTube, video. Is dat een bewuste aanpak? <laughs> dat is eigenlijk zo. Ik, ik, ik, ik beschrijf mezelf als iemand die eigenlijk het minste weet. En dat is ook zo, ik ben eigenlijk de, meest, de stomste van allemaal. Dus, dus ze roepen wel uit, want ik ben eigenlijk helemaal geen helft. Maar ik ken eigenlijk heel weinig. En ik, ik, ik beschrijf me eigenlijk een beetje zo. Ik ken heel weinig, maar ik ken altijd iemand die iets kent. En ook zo op dit gebied van, van, van, van, van de nieuwe technologie. We hebben hier mensen die kunnen daarmee omgaan. Op het ogenblik is er net iemand mee gekomen van onze bibliotheek. Die, die, dat is degene, Darwin heet, die gaat hier net zitten. en Dat is degene die alles wat met, met, met Facebook, met Twitter, met, met Skype te maken, met computers te maken. Die kent dat allemaal. Nou ja, die, die, die regelen het voor mij. Ja. Nou, dan ken ik het ook wel. Ja, uw kracht is eigenlijk het bij elkaar brengen van mensen. Juist, juist. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Het belangrijkste. En we kunnen het ook eigenlijk nog nog een paar met de samen wat Ik denk en ik vind, het vanuit onze ervaring hier dat we hier, en ook in Nederland trouwens... Eh, alle problemen die kunnen we wel een beetje verbeteren... om op een oplossing te zoeken als we in staat zijn om samen te werken. Ten eerste, de eerste acteur, om het zo maar te zeggen... dat is de georganiseerde gemeenschap. Dat is onze eerste werk, gemeenschapsopbouw. Eh, dan vanuit die gemeenschap die, die we een beetje beginnen te bouwen... Eh, dan zeggen tegen de staat maar wat is jullie verantwoordelijk eigenlijk? Jullie zijn constitutioneel, eh, zijn jullie verplicht... Om Zorgen dat er deze diensten komen van gezondheid, zorg van onderweg, et cetera. En dan gaan we ook kijken, ja, maar de, het bedrijfsleven het bedrijf heeft ook een sociale plicht. En dan gaan we kijken, ja, om het goed te kunnen doen, dan is er nog een andere acteur. Dat is namelijk wat we hier noemen, de academia, ja, dat zijn universiteiten. Of dat ja. wat we willen doen ook goed gedaan wordt. En de laatste acteur zijn jullie, de pers. En dat is enorm belangrijk, want okay. zijn we zijn gewoon een beetje ergens in een gaatje. Wat zit er doet Iemand die nou, je komt ook een stap verder... Ja, uh, maar u, u had het over de overheid. U schijnt ook geen blad voor de mond te nemen over politici die de belangen van armen verwaarlozen. Dat klopt, ja. Dat klopt, ja. Het klopt misschien een beetje omdat ik een eigenwijze ziel ben. Hè. Maar zo'n Vlaanderen zijn het sint steeds geboren op de grens, precies op de grens tegen de Belgen zeggen dat ik op een meter me gered heb, want ik ben, ben op een meter na ben ik, ben ik nog, nog Nederlander. Maar ik ben echt een Zeer Vlaming uit Sint Ansteen en de de Zeer Vlamingen en de Zeeuwen zijn, staan een beetje bekend als wel dat zijn nog dus niet, want ook nog alleen gewijs zijn. Ik zeg, nou ja, dat klopt wel, eigenwijs, als je het zo begrijpt... dat ik een eigenwijsheid heb. Nou ja, zo proberen vanuit die eigenwijsheid ook wel een klein beetje... als we zien dat er te veel corruptie is, dat de politici... de mensen belazen, de boeren belazen. Nou ja, dan, dan vinden wij dat, dat we ons dat, dat we de zaak moeten verdedigen. En dan kun je natuurlijk niet doen dat te blijven zwijgen. Dus zijn we al jarenlang vooral op het gebied van gezondheidszorg... zijn we bezig om dat soort dingen aan te klagen. En ik kan nou wel zeggen dat we in ieder geval... Ja, soms wel een risico op, maar dan wordt het toch wel een behoorlijk gerespecteerd. Want de mensen weten, als wij praten, dan doen we dat zonder om dat voor de mond te nemen. Oké, okay, dank, Pater Cyrilio. Prachtig verhaal. En <laughs> uh, ik, ik ga u helpen. Ik ga de luisteraars erop wijzen dat ze nog tot eind augustus... bij CNN u kunnen nomineren als held. Luisteraars, ja, let u op. Wel. Gaat u allemaal dan, naar als u dat wilt naar de weblog van Met het Oog op Morgen... en klik op de link naar CNN Heroes. Dank, Pater Cirilio. Heel Dit... bedankt aan, aan Jelio. Bedankt ja, daar... om ons te steunen en veel succes met uw werk. Dit was Met het Oog op Morgen. Morgen presenteert Max van Wezel, Zom in Casaluna... met schrijfster Kim Moelans en ik eindig met een gedicht... van Jan Eikelboom, Hora incerta, Onzeker Uur. Toen hij opstond en onder de mensen kwam bevreemde hem de schemering die meer naar bruin dan roze neeg. Vreemd ook dat iedereen al was gekleed terwijl de dag nog moest beginnen. Hun bulderend gelach wees hem terecht. Beschaamd moest hij terug naar bed. Zijn moeder bracht hem melk en troost. Maar het bleef hem bang en droef te moeden. Het sterven nagebootst. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Das ist Radio 1.